Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De prijs van koffie is zo hard gestegen dat supermarkten en koffieleverancier Jacobs Douwe Egberts het in de onderhandelingen niet eens worden over de verkoopprijs. Daardoor liggen merken als Senseo, Douwe Egberts en Loor niet overal meer in de winkel. De marktprijs is in een jaar tijd meer dan verdubbeld door de slechte oogst en de gestegen vraag naar koffie. De prijs voor de klant verhogen tot 30 valt volgens de supermarkten niet uit te leggen. Koffieleverancier JDE zegt niets over lopende onderhandelingen te kunnen zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft topmilitair Charles Brown ontslagen. De generaal was sinds anderhalf jaar voorzitter van de top van Amerikaanse strijdkrachten, de Joint Chiefs of Staff. Minister van Defensie Hexeth had al gezinspeeld op het ontslag van Brown vanwege zijn woke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in de strijdkrachten. Ook militairen op vijf andere hoge posities in het Amerikaanse leger worden ontslagen. Een Amerikaan die de doodstraf heeft gekregen, heeft ervoor gekozen om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd. Mocht de executie doorgaan, dan is het voor het eerst in 15 jaar dat die methode wordt gebruikt. De man noemt de andere alternatieven, de elektrische stoel en een dodelijke injectie, monsterlijk. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976 werd in Amerika drie keer iemand voor het vuurpeloton gezet. De executie is gepland op 7 maart, maar de advocaten proberen dat nog tegen te houden. Bij een hek bij de populaire cryptobeurs Bybit is voor bijna anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. Het zou gaan om de grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. Volgens een topman van Bybit was een, wist een hacker in te breken in een soort digitale kluis. Waar het geld nu is en of het terug te halen is, is niet bekend. De topman van het platform uit Dubai zegt dat alle verliezen gedekt kunnen worden. Het weer. Regen trekt over het land. Het wordt 11 tot 13 graden met wind uit het zuiden. De komende nacht is het droog met zon en zondag is het een mix van zon en wolken bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Toebak leeft. Toebak leeft. Niemand zit erop te wachten. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. Good morning. Yes, goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Ja, nog een beetje verkouden, maar dat is ook wel weer lekker zo een beetje zo'n duf hoofd, een beetje afwezig, een beetje dromerig. Ik kan er altijd wel van genieten. Goed, ja, de wereld vol gebeurtenissen. En ja, wat gisteravond, ik zat er te kijken. Oh, wat vond hij dat toch over weer heerlijk? En hij heeft het echt het grote nieuws gehaald. Luister even naar dit. Goedenavond. Ophef over minister Faber van Asiel. Vandaag zei Faber in een interview met RTL-journalist Jair Verwerda dat president Zelensky van Oekraïne niet democratisch gekozen is. Dat is feitelijk onjuist, want Zelensky heeft in 2019 de democratische verkiezingen gewonnen. Faberse uitspraak komt op een gevoelig moment. Ja, zeker een gevoelig moment. Want de Amerikaanse president had ook al zoiets gezegd. natuurlijk Dat die dictator Zelensky moest stoppen. Want hij was begonnen... Ja, krijgen we dat oude verhaaltje weer van dat ze bij de grens allerlei oefeningen hebben gedaan. Dat was het begin van de aanval van Poetin. Is het zo? Dat weet ik niet helemaal. Maar goed, uh, Faber uh, was gisteren uh, in gesprek met jij, Faberda. Faberda. En uiteindelijk, uh, die bleef maar zeggen. Maar wat, wat vindt hij nou van Zelensky? Wat vindt hij nou wat, wat, Trump, wat Trump heeft gezegd? Dat kan toch niet? Ja, nou daar weet ik allemaal niks van. En ze, hij bleef maar vissen. Tot de gegeven kwam ze helemaal speciaal terug. En toen zei ze... Ja, uiteindelijk. Ja, hij is gewoon niet democratisch gekozen. En hij was echt sprakeloos. Wat zeggen ze nou? Toen liep ze weg. En toen is hij natuurlijk bij dat verhaal ah, naar ah. al die ministers gegaan. Wat heerlijk, joh. Kikken gewoon, weet je. Dat je zo'n stom stukje tekst hebt. weten bemachtigen. Van een minister die echt heel goed werk levert momenteel. Die is echt alleen maar goed bezig in Nederland. En dan ga je er bij andere ministers de Polen wat uh, posten. Van, wat vindt u er nou van? Het heeft dit gezegd. En iedereen schoof ook. Wat, wat, wat heeft ze gezegd? Nou, ik, heb, ik was er zelf niet bij. Uh, uh, uh, uh. En uh, nou, ja, goed, dat ja, dat was een beetje gênant weer. Later heeft ze toegegeven dat het niet heel handig is dat ze dat gezegd had. Ja. Nou, goed. Wat een ophef alweer. Leuk hoor. Goed, ah. ja. Nou, goedemorgen. Een oh, hele goede morgen. Ja. ja, nee, ik heb niet veel nieuws van deze week. Ik heb gewoon een relaxte week gehad. En, uh, huh? uh, nou ja, uh, wat, huh? is, wat mijn nieuws is een beetje... Ja? Ja. dat ik lid ga worden van de begrafeniscommissie. En dat is wel interessant. Nee. Nou, uh, dit is weer... Dat uh, is weer een beetje... Dat is wel een beetje... Uh, dat, dit, dit is, uh, ja, ja, moeilijk hè? Vrouw op de radio, ik heb het nieuws hier zo gevolgd... en ik ben lid geworden van de begrafenisonderneming. Ja, nee, nee, het, het, nou, je, het, is het is duidelijk. <laughs> het is duidelijk. Uh, het is, uh, we hebben er zin in, zeker. Nou, laat ik met even ik even heb er zeker zin in. <laughs> dat, dat is belangrijk. En de vraag is dus ook altijd uh, met uh, dit... Uh... Nou, ik voel me wel goed... Ja, ik voel me heel goed. Zeker. Eerst maar even een plant die op nummer 1 eindigt, Of toch net niet? Nee! Yes, er al van jaren geleden. En die heet One... De laatste platen is ze maakten Yes Sir uit Brooklyn, New York. Een experimentele rockband. Ik heb nog geen rock gehoord, maar goed, dat zit misschien onder ergens. Dit was een van de platen die toch wel ja, had ingezet van... nou, die gaan we op nummer 1 spelen, want hij heette One, maar dat lukte niet helemaal. Dus in 2019 maakte het bekend dat er geen zin meer in hadden Chris Keating en uh, Nald... Wilders, Nou goed, onder andere. Die staat in de band dus, jeezer. Yes dit was een van de hits. goed, het is, goed het is de zaterdagmorgen hier bij het Toepakleef. Het is een beetje achter. Maar wat was het lekker weer gisteren ook oh, Mag ook ja. wel weer eens hoor. Want het is zo koud gehad allemaal. Nou goed, grappig in de het telegraad. 10 graden net. 10 graden. Oh, dat is ook wel weer lekker trouwens. Dat zacht. Het was nou, ja, wel lekker. Nou goed, dat gaat de goede kant op. Maar hoewel, ho ho ho goede kant op. Ik geloof, het is dat 40 jaar geleden dat Evert van Bentham gisteren de uh, Elfstedentocht won. Toen hadden we andere temperaturen. Ja, ja. ja Dan kan je gewoon nieuwe gevoel. Maar goed, mensen willen natuurlijk alleen maar lekker weer. En uh, alle terrassen waren overvol. En ja, die horeca, die moeten ook weer gewoon even wat spekken. Die hebben het al zo moeilijk gehad. Dus uh, ik denk dat ze alle binnenkort... Uh, uh, misschien de prijs omhoog weer of zo? Gewoon vijf euro voor een biertje. Dat is mooi afgerond. weet je. Wel? Dan kan je ook gewoon kijken. Ik heb twintig euro bij me. Ik heb nog even was. Contact geld bij me, kan ik vier, vier biertjes halen gewoon. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik ben nu dus uh, naar uh, de podcast uh, aan het luisteren van, van Zandvoort, Barboek Zandvoort. En uh, er wordt, me, wordt met een paar gasten gesproken over hoe ze vroeger de zomer beleefden in Zandvoort. En hoe druk het was in het dorp en wat ze verdienden. Ja. En dan was het echt zo van uh, hun vader alleen al, die verdiende maar 30 gulden in de week. 30 gulden? In de, de week? En dan hebben we over. Uh, ja, welk jaar in, hebben we het dan over? De jaren 70, weet je, 75, 76 of zo. Huh? Dus, uh, en, en, ja, het is heel weinig. 30 uh, uh, gulden in de week. week? Ja, ja, ja. Okay. En, uh, maar ook dat ze dan zeiden... Van, ja, dan je een avond, uh, dat je dat de zomer op een avond uh, in het Grand Prix weekend. Dan had je als... Uh, portier of zo, had je iets van duizend gulden gekregen, weet je? Wel? Met ja. Al die mensen daar. Nou, ja, dat is een andere tijd. Ik bedoel, ja. dit zijn we waarschijnlijk in de down-periode. Ik bedoel uh, 1975, moet je toch wel. Uh, weet je, maar goed, ja, als er niet zoveel op je terras komt, ja, dan heb je even een pech. Ja, ja, ja dan maar... heb je echt een pech. Maar goed, ingrijpende uh, maatregelen moeten worden genomen bij energienota's. Die uh, reizen de pan uit. En dat komt vooral omdat. De, ja, ik las het ook al over Zandvoort. We hebben straks echt stroom, stroomtekort. Want uiteindelijk, heel veel mensen nemen elektrische auto en nemen uiteindelijk ook nog weer. Uh, uh, uh, allerlei, uh, meer dingen, bedrijven die ook heel veel energie nodig hebben. Dus die kabels worden overbelast, die moeten worden vervangen. En uh, nou, daar zijn ze nu fanatiek mee bezig. En daardoor gaat de prijs uh, van de energie gaat ook weer omhoog. Dus moet de politiek hier ingrijpen? Of niet? Ja. En wij zijn ook afgesloten met het gas, hebben we ook te maken. Zijn we zijn ook los van Rusland gekomen. Dus er zijn nog wel wat uh, rekeningen die betaald moeten worden. Dus, uh... nou, je denkt ook wel van wat, wat, hoeveel apparaten heb je in huis en wat gebruikt alles. Ja. Er zijn best heel veel mensen en die hebben dus en een droger ook nog. Ja, ja. En ze hebben af... En het staat iedere dag aan. En al die apparatuur die ze hebben. Een aquarium en al die dingen meer. Ja. Dat zijn allemaal van die dingen. Dat zijn van die energieslurpers. En dan ga je nog je auto opladen. Al je andere apparatuur. Ja, ja, dus ja, ja, dat kost gewoon enorm veel stroom. Ja, en je, je afwasmachine hoeft toch niet elke dag aan. Wij hebben één nee. keer in de twee of drie dagen aangaat. Ja, mij ook hoor. Moet je hem alleen wel dicht houden. Doe maar even dicht. Ja, ik ruik het. Doe maar even dicht. Ja. Jezus, wat komt er dan gelukt? Ja, als uit, je echt. je evenwicht verliest, dat had ik. Toen moest ik iets van de kast halen. En toen lag je in de, de war. En toen was hij helemaal verbogen. Maar hij was wel oud, dus toen heb ik een nieuwe gekocht. Maar ik zet hem wel meer dicht nu. En wat hangt er nou op je rug? Nee, niks hoor. Hangt niks op je rug. Nee, nee, nee. Maar singen is op en weet ik van Van ja. narigheid allemaal. Ja, nee, ja. nee. Goed, ja, en op ze zelf. Ja, wees een beetje zuinig met energie. Ik probeer het ook altijd weer. Maar goed, ik, ben al, ik zeg tegen mijn kinderen altijd: ik ben wel heel blij dat jullie de voordeur dicht doen. Daar ben ik wel heel blij mee. Want alle andere deuren staan open. Oh. Helpt het? Nee! Oh, wat nee ik heb geen frustratie meer. Dat valt om. En nee, goed, nee, dan nee. zit je voor rare dingen te lezen. nee, nee ik, ik zie wel een grappig bericht. Ja. Dat er in Frankrijk was, er een, uh, was er een man bestolen, van zijn creditcard. En uh, ze, ze smulden sowieso van andere verhalen. Maar toen bleek dus dat de bestolen man, die heeft aangifte gedaan dat zijn creditcard was gejat. En een medewerker van de kredietcardfirma, die wist dus te melden dat hij was al gebruikt. Schade viel mee. Er was slechts 52,50 uitgegeven bij een kiosk in de buurt. Oh, netjes. Nou, die man die is bijna naar de kiosk toegegaan. Ja. En dat ze camerabeelden hadden. En uh, toen bleek dus gewoon ook van die gasten, die hadden een sigaret gekocht. En een uh, paar krasloten en uh, nog uh, een andere... Wacht even, sigaretten, Ci krasloten en dat voor 2 euro? Dus voor 52,50. Oh, 52, ja. oh. Maar later uh, kwamen ze uitgelaten terug, want ze zouden een half miljoen hebben gewonnen. Met een van die krasloten. En maar ja, toen moesten ze daarna contact opnemen met het hoofdkantoor van de loterij. En toen vertrokken ze weer. Maar de prijs is nog niet opgehaald. En een van, van de dieven ontbreekt nog elk spoor. Maar de bestolen Jean David, die komt nu uit de opmerking van... Hé, hey, moet je horen, uh, die, die, die, die kaarten zijn met mijn ding gekocht. Ja, ja kan aantonen. En, uh, de, en dan kan je dat uh, dan niet storten op die rekening. Maar de juristen zijn er nog niet eens. want wie is nu echt de, de eigenaar van het lot? Ja hallo. En, uh, zijn er nog ergens kleine lettertjes. Ja, die uitbetaalfirma uh, ja, dus die met de uit de die denkt ook van nou ja, we, hoe we het niet kunnen komen. zakken houden, weet ja, je. Ja. ja, precies. We kunnen eens kijken, juridisch ja, en dan, het, dan valt het gewoon weg en dan kunnen de prijzen, prijzen gewoon zichzelf houden. Nou, ja. dat zal echt heel slap zijn gewoon. Die ja. gast is zijn portemonnee kwijt al. Hij is al niet stress gezeten. Kan een keer beloond worden, hè? Dan denkt de, de, de loterij die heeft van, nou, hier kunnen we onderuit komen. kunnen we lekker onderuit. Ja. Lekker Jij hebt dus persoonlijk gekocht. Ja, nou, goed, straks onder andere geschiedenis in het tweede gedeelte van het radioprogramma natuurlijk. Maar eerst even lekkere gitaarmuziek. Wat een gitaarbeentje dit. D-Time TV. Foot front and back again. That's just a comedy's end. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a treasure out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, the original sound. Is it too late for me? Klepende plaatjes van Cre Cream Tea Bang! Ja, zo heet ze niet. Ik ben net de naam even vergeten, maar ze benoemt ze naar iets wat ze vroeger, toen ze jong was, heel vaak dronk in een van die coffeeshops, weet je wel. Ze nam niet van die grote sigaretten, maar gewoon altijd groene thee. Ze was altijd heel gezond bezig. En dit is een van de laatste plaatjes, die heette uh, One Foot, en daarvoor die, die, Daytime TV. Ja, heel, heel saai is altijd Daytime TV. ...oude programma's of uh, Cell cel TV natuurlijk. Maar goed, uh, zij hebben zich het naam verdoemd ...en hadden een plaat uh, lost in Tokio. Oh, daar zijn al zoveel platen over gemaakt... ...over Tokio. Ja, ja. Net als New York. Ik denk het ik lijkt aan Grootmoor Sportivo. Ja, die had ook al een <laughs> plaat over Tokio. Ja. Hey, je ging ook Tokyo in Tokio in mei... I am on my way, way to Tokio... In mijn kleine Toyota of zo? Ja ja, ja, ja, ja, zoiets was toch? Oh, daar werd ik al groepen sportief. Ja, maar Dat was toch uh, wel heel leuk. Die 78 en Hey, Hey Girl. Ja. Dat was een van de leuke plaat En natuurlijk het, ja. Ja, het bekende albumpje wat je dan um, uh, ja. uit, uit de hoes haalde. En op de plaats waar hij zijn plaspiemel had, want hij was naakt op het etiket gezet. Moest je hem dan zeg maar over de ijzeren staaf heen schuiven op de, de draaitafel. Dat een enorme grote ijzeren. een hele jongen. grote ijzeren. Piemel. <laughs> nou, dat waren goede tijden. Dus dat maak je wel aan. Ja, ja iedere ieder keer van, ik ga hem even opzetten. En hoor. toen dacht ik, oh, dan moet ik eigenlijk nu... Een stiliden moet ik gaan draaien. Ja. Dat is dan de, zeg maar, de verwijzing daarna. Ja, ja, ja, ja goed, ik ja. Ja, snap het allemaal wel. Dan ben Ja. bezig. Ja, zeker. Voor ja. jou, hoor, we zijn er weer. Dit ja, is afgelopen woensdag. Oh, wacht even hoor, ja, nu, nu, ja, nu. Was dit nou uh, van de, de, uh, die gast van uh, Haché? Ja, klopt, ja. Hè? ja, ja. goed, ja, goed ja. gehoord, ja. ja. Er is in uh, Colombo, is er een... Uh, een hele bende bendeleider en een drugscrimoneel neergeschoten. Ja? Maar de schutter, die heeft ze gewoon voorgedaan als advocaat. Dat heeft hij een andere dame, heeft hij dus uh, een boek meegegeven en daarin zat uh, een, uh, een pistool in. En het is gewoon. Uh, het is waarschijnlijk een rivaliserende bende geweest. Ja? En ik denk van wauw, dus uh, dat ze dan gewoon. Uh, maar ik, ik heb even geen beeld nu. Hij had een, de, de schutter zei dat hij advocaat was. Hij had ja. een boek mee. De, de, nou, niet de Bijbel, maar acht, nee, nee, nee, van de nee, af nee, ja. En daar had hij een pistool in gemaakt. Had al die blaadjes aan de binnenkant ja, net als, Nee, Net als daar maakte hij vroeger surprises van. Weet ja. je nog? Ja, Ik deed het als een radio in in de oorlog. Ja. En ging ik luisteren. Oh ja, ja, oh, ja. ja, ja. Nou, zonder uh, geen tijd. Ja. Maar uiteindelijk. En toen kwam hij in de rechtszaak. En toen heeft hij iemand ingeschoten. Zo ja. Is het gegaan? Nee, die schutter handelde mogelijk in opdracht van een rivaliserende bende. Ja. En uh, hij wist dus echt het gerechtsgebouw uh, binnen te dringen... door, door zich voor te doen als een advocaat. En daar kreeg hij dus van een vrouw, een revolver... die zij dus in een boek met uitgesneden pagina's naar binnen had gesmogeld. <lacht> Ik denk hmm? van, zie je dat dan niet uh, als dat door, de, ja, als het door, de scan... door het poortje gaat? Ja, als het door het poortje gaat. En uiteindelijk ja, dit... is, is er iemand neerge... Nee, ja, de schutter wist ontkomen, maar werd later buiten de rechtbank opgepakt... De, de, de beruchte bendeleider en drugscrimineel die is dus uh, naar het ziekenhuis gebracht ja. stierf onderweg aan zijn verwondingen okay. en hij stond terecht voor 19 aanklachten vermoord Oeh! nou ja dan is okay. het dan wel in, hij is creatief uh, geweest uh, ja vaak, maar dan maar, is het uh, wel echt zo uh, als het moet zijn dat hij dan ook vermoord is ja toch ja, nou ja het zal ja. leuk zijn ja nou ja leuk zijn maar dit, dit, dit, dit uh, jaar toch het de maf, is het die gewoon nou vandaag heb je het ook het uh, Ramadan Expo in de Jaarbeurs in Utrecht oh. hoop over de ook. Drie uh, uh, imams gaan daar spreken. En de drie imams die zijn op internet uh, met allerlei preken te zien. En uh, inspirerende uh, preken over de islam natuurlijk. En nou goed, uh, bepaalde ministers waren daar niet zo blij mee. En die hadden die uh, preken zo even aangehoord. Die zeiden, oh, dat is, uh, dat is discriminerend. Dat is uh, pedofilie. Uh, allerlei dingen zaten erin. En uiteindelijk uh, hebben ze dat voor de rechter gebracht en de rechter heeft gezegd, nee, nee, uh, zo ja, is er één imam die ontkende dat er uh, 7 oktober dat er heel veel mensen zijn doodgegaan. Die Die zeiden, dat is helemaal niet waar, er is helemaal geen massaslachting geweest bij 7 oktober. En de rechter zei daarover van, uh, ja, maar ja, dat is een beetje hoe uh, Israël en de, de Palestijnen met elkaar omgaan. De een ontkent iets, de ander ontkent iets, dus ja, in, die, in dat licht uh, kan, kan dat wel dat hij dat zegt. En uiteindelijk schijnt een andere imam al die dingen te um, citeren. Van een ander dat niet zo prettig was, maar dat heeft hij later weer ontkend. Dus het is allemaal een beetje geschuift met regeltjes. En nou ja goed, ik denk zelf dat er gewoon als deze mensen een lezing gaan houden in de jaarbus, dat er wel iemand even ja, in de zaal aanwezig moet zijn die uh, op tijd kan in. Uh, inbreken Die zegt van, gast, dit is niet de bedoeling. Ja. Houd het een beetje positief. Maar goed, iemand die dat allemaal georganiseerd had... die zag gisteren op het nieuws, die was toch redelijk positief. over. die zegt van, nee, het gaat echt volgens volgende regels. En als ze iets doen wat niet kan... dan worden ze daarvoor voor de rechter gesleept, zeker. Dus dat, ik, ik, ik, mooi, mooi dat het zoiets kan. Maar ik hoop dat ze allemaal een beetje zinnig en nuttige dingen zeggen. En dat ze gewoon echt tot verbroedering overgaan. En niet dat weer alleen elkaar naar dingen wijzen enzo. Nou ja. goed, straks uh, meer Zandvoortse berichten komen eraan. En zullen we wat er hier allemaal in Zandvoort gebeurt. Maar eerst even hier de Wombats. Oh, the ocean. I love America and she hates me. Wow, what a show I'd break into if you had to go. Not cheap, but the market's free. But I'm still on my knees me up, you know I'm yours to own. All I charm, and all I pay, in your arms, I know I'm De zon schijnt altijd achter de wolken. Het is altijd zon en die wolken blijven nooit op hetzelfde plaats. Straks de nieuwe single van Stereophonics. Er komt een nieuwe CD uit. Juist een service. een EP'tje. Met een aantal nummers erop. Make them laugh, make them cry, make them wait. Ja, ik weet niet wat erachter zit. Maar goed, dat is van de Stereophonics. Straks hebben we weer een hele wilde plaat uit. Niet dus. Maar goed, dit was dus de Wombats. I love America and she hates me. Nou, dat is wel weer duidelijk wat voor relaties wij met Amerika hebben. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Nee, echt niet. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Zeker. mooiste kijkdoos van Zandvoort is uh, de strandpavioens uh, worden natuurlijk weer opgebouwd en in het oude raadhuis uh, is daar een, re een replica gezien van de oude strandtent. En dat waren gewoon, gewoon doeken met een paar palen. Ja. En die werden elke dag weer gewoon opgebouwd. En uh, s'avonds weer afgebroken. En staat de wind die kant op naar de zom neer. En je kon er alleen thee en koffie. En misschien een droge biscuit kopen. Ik heb, weet het nog wel. Het was echt vreselijk. Dan zat je daar die... Maar, maar, maar heb je niks anders? Nee, ik heb alleen dit. Nou goed, dat is natuurlijk allemaal flink veranderd. Nu wordt alles het strand opgesleept. Maar goed, jaren geleden was het bedacht door uh, Michael Drommel. En er is dus een replica gemaakt. En Hans en Robin uh, Molenaar hebben dat uiteindelijk uitgevoerd. En uh, Mieke Hollander, die ontwerpt zich nu over uh, die tent in de raadhuis En je kan de uh, eerste zaterdag van de maand, kan je dus tussen 12 en 5, je moet me echt in je agenda zetten. En kan je, is hij daar aanwezig? En dan kan je uh, op de foto, en dan kan je die verhalen daar horen, is dan vrije koffie. Dus nou, daar komen de rijen al. En ook biscuit denk ik. En uiteindelijk is het een uh, in ingang van de Halterstraat en je kan het wel door het raam... Kan, kan je het wel zien staan al. Dus vandaar dat de naam oh, de kijkdoos... je kan oh, door zijn raam naar binnen kijken... en dan zie je hem al staan. Dus dat is wel leuk. Nou, zover even over... De strandtent replica ja, Ik schrok een beetje over deze. Het ziet er toch eng uit, die man zo, hè, in het ja, wildernis. Ja, maar je wordt ook een beetje gek. Ja. Denk ik, als je zo. Ik doe me denken, oh, die is die Zullen nu... ja, even zeggen over wie we het hebben? Ja, zeggen, maar dat is interessant voor De Sandvoort, de Veda, die ja. heeft dus uh, alleen in de wildernis gezeten. Die heeft meegenomen het programma Alone. Oh ja. Heb jij dus alles gevolgd? Ik, uh, het, is, het is niet mijn cup of tea dat. Nee. Maar uh, wat ik dus zeg, uh, zes weken heeft, had hij het helemaal voor elkaar. Zijn doelen waren bereikt. Hij was niet meer aan het overleven, maar aan het leven. Oké. Okay. Dat is mooi. Ja. Hij maakte van alles uh, daarin. Ze uh, uh, dus heeft ook een draak, een dal. Hij heeft de kop van de draak. Hij heeft een draak gemaakt. Uh, hij is geweest te snijden en doen. Om iets te maken voor zichzelf. De eenzaamheid was lastig. Urenlang deelde hij zijn gevoel en avonturen met de camera. Dat was dus zijn Wilson. Wilson! Oh ja. Maar ja, met zes weken had hij het voor elkaar. En toen ging hij weer lekker naar huis. Hij heeft een fantastische iets gevond, gevonden. Yeah. En de mensen... Die uh, hem in het vliegtuig zagen. en die, die hadden het idee dat de vliegtuig 200 jaar vertraging had, omdat hij er zo uh, oud en verslons uitzag. <laughs> Oké, okay. het ja, is ja. de uitkomt in de lang ingezet. Nou, ja. Het is een beetje een aparte foto, zo in de wildernis. Ik, ik kreeg een beetje een apart Noorwegen in de wildernis op een eiland. Dacht ik. Hé, wie, wat, waar? Nee, toch? Dat is, nee, dat is hij niet. Goed, zorg om betolrot in de LDC-garage. Uh, fractie GroenLinks stelde in, de, in december, al, uh, december 2024 al schriftelijke vragen over de kwaliteit. Ja, er zit allemaal scheur in die grote wanden. En er waren eerder mensen geweest in, in 2023. Die hadden het gecontroleerd en die zeiden het is uitstekend. Niks meer aan de hand. En uiteindelijk zijn ze we nu wel aan het kijken en hebben ze wel wat twijfels. Ook de lekkage bij de roltrappen die waren, was wel groot. En nu bleek dus dat er ook verzakkingen waren. En die verzakkingen hebben ze weer verholpen. En hebben ze weer met silicon dicht mijn labmiddel, dit klinkt allemaal. En uiteindelijk, uh, uh, de bestrating is ook weer aangelegd. En nu moeten ze het goed in de gaten houden. Uh, het schijnt ook slecht functionerende slagbomen te zijn. Uh, uiteindelijk kan je ook vrij in- en uitrijden soms. Dus uh, nee, verder alles goed daar in uh, de LDC garage. Maar uh, nou ja, houdt in de gaten, zou ik zeggen. Zo snel al, hè? Want ja. zo, zo oud is hij nog niet. Ik dat vroeg hem wel af. want ik... Ik had het idee dat het er niet een jaar lang geleden gebouwd is. Nee, nee, nee. Misschien nee. op een beetje zwakke grond gebouwd. En dat er allerlei kabelbreuken komen en dan uh, ook die ja, locaties. Ja, want uh, de prinsessenhal en alles. Uh, ik heb het idee dat dat 15 jaar geleden is of zo. Oké. Okay. Want wij, wij uh, als ambtenaren, wij gingen altijd volleyballen dan één keer in de week daar. Ja. En toen uh, moesten we op een gegeven moment dan in die, uh, in die hal nu beneden. Die, die zit er beneden in. Ja. En uh, voor mijn gevoel is dat helemaal niet zo lang geleden. Oké, okay, nou goed. Het ja. wordt flink op de korrel genomen om, om te kijken wat ze er in de toekomst mee moeten. Lijkt me logisch. Nou ja, goed, ja, bijzondere rolstoelauto. Ik had gelezen, leuk. Ja. ja, die unicum ontving op 13 februari de sleutels van een prachtige auto van de familie Perk. Dat zal de bewoners de, van die unicum dan de vrijheid geven om op een andere manier ergens heen te gaan. dan met het normale rolstoelvervoer. En uh, hoe heet het? Lisette, Mariette en Barbara die hadden verteld dat hun vader was overleden. Hij leed een MS. En blijkbaar is het dan via die familie geschonken. Ja. En hij is aangepast voor een rolstoel. En, uh, en, die, en die rolstoel is gepositioneerd als bijrijder van de bestuurder. Dus dat is wel heel mooi. Ja, dan kan je meer beleven. Ja. Het, is dus mooi, het is ook zo mooi. Als je dan een parkeergarage. Was het over een parkeergarage? Ik zou niet dieper in je garage ingaan, denk ik, met die wagen. kom je nee. straks niet meer uit met een slagbom. Maar in ieder geval. Um, uh, dan kan je ook zeg maar uh, in de parkeergarage, Want die auto past gewoon ook naar binnen. En dan, uh, dat geeft veel meer mogelijkheden. Het ja. is zelf wel mooi dat ze die auto gewoon hebben geschonken. Nou, geweldig avontuur ja, is dit toch? Uh, zeker. Het nog verder. Uh, kijk, verder in de kant te lezen. nieuwe fase in de woningbouw op de Heijmanshof. Uh, daar uh, maandagmiddag was Jaap Jan den Kloet daar aanwezig. Met de graafmachine. Veel plezier heeft daar een start zijn gegeven. Want dan mocht iets stuk gemaakt worden. Er werd gesloopt. De meneerje Rukert moest eraan geloven. En ook het trein daarnaast. De Scouting Stella. Daar worden ook uh, huizen gebouwd. En uh, ja, het bracht wel een beetje een breuk. Een breuk in de coalitie. Jong Zandvoort is door dit hele gedoe. Want die vonden dat te weinig woningen daar werden gebouwd. Is uh, weggegaan. Maar verder is het project uh, Voor de Wind. Uh, nauwelijks uh, een jaar geleden hadden ze een verkennende uh, ideeën en verkennende onderzoeken daar. En nu zijn ze al fanatiek bezig. Uiteindelijk is het de bedoeling... dat er circa 50 woningen... Uh, de helft betaalbaar... en uh, minder onbetaalbaar... en 30, ook nog 30% sociale woningen. Nou goed, nou, uiteindelijk zijn er twee projecten... naast elkaar. Op het terrein van de scouting... is een project. En uh, op uh, Rukert is een project. Dus uiteindelijk jaar, voorjaar 2027... moet dan alles gaan beginnen... Dus nou, het is mooi, want huizen tekort hier. Dat is wel duidelijk. En die huizen daar bij het hotel aan de boulevard. Ik denk dat die een andere prijsklasse hebben. Ik denk dat niet echt voor sociale woningen. Nee, behalve. dat gaat het niet worden. Dat nee. denk ik niet. Nee. Nee, nee. Goed, Nog eentje? Ja, op vrijdag 7 maart staat bij Laurel in Hardy... staat de Formule 1 quiz op het programma. En vanaf half acht je, kan je meedoen. En uh, er worden in totaal 50 uiteenlopende <lacht> vragen... gesteld over de rijke geschiedenis van de Formule 1. Dus uh, ben jij echt een, een fan... Dan kan je opgeven aan de bar of via info at En op 16 maart is alweer de eerste race van het seizoen in Australië. Oh ja. Dus dan uh, gaat het allemaal weer beginnen. Zeker. Nou, mooi. Het is over de Zandvoortse bericht naar de tweede maar We hebben nog veel meer natuurlijk. Ja, de Stereofonics uit. Dus hebben een nieuwe CD uit. Althans zit er aan te komen. Bij iTunes zag ik al uh, dat je ze een beetje bijen kan kopen. En dit is daarvan. There's always to be something. Er is altijd iets waar we gaan irriteren.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 In this 21st century, so help this inner, please. This is only one. Young silence, whispering just to remind us, imposter cries be the thief, stop stealing pain for yourself, I leave nothing for death and bones, and the solitude justice jokes, igniting my energy, I'm bringing me to my knees. them cry, make them wait. There's gonna be always something waar je kan irriteren. Afgelopen week zat ik televisie te kijken. En ik zag uh, een aantal mannen gemaskerd. En uh, ze... Nou, uh, ik, ik, ik vond het een show. Ik vond het een matige show. Ik dacht ook zelf, ja, ik had even dansers er nog bij gedaan. of zo, Maar toen geef ik, dacht, wat zijn dat? Oh, dat zijn lijkkisten. Oh, dit is de overdraging van de lichamen. De, de, ja, de, de, de, van de terroristen aan ja. Israël. Dacht ik dacht van... Dat voelt wel heel erg een beetje ongepast ook. Maar goed, dat doet Hamas wel meer. Die doet op hele rare manier. Brengen ze de lichamen weer terug naar Israël? En uiteindelijk hadden ze zich ook dit keer zich vergist. Shira Bibas, moeder van een aantal, uh, een aantal kinderen, die hadden ze niet teruggegeven. En later zeiden ze: Ja, sorry. Ze, ik ben niet of ze echt sorry hebben gezegd. Maar ze hadden zich vergist. Ze hadden namelijk een ander uh, lichaam meegegeven. Maar gewoon hoe dat wordt gedaan is echt met hoe Hamas dat doet. Ja. Op een normale manier, maar goed. Wil je nou sympathie houden of niet? Wil je nou sympathie Ja, of niet? Of ik wil je alleen maar als een boze buurman ja, zijn? Hamas had of? heel veel sympathie hoor. Echt wel heel veel sympathie. Door dit soort dingen de, verspelen ze dat. En natuurlijk Netanyahu, die ont ontzettend veel sympathie heeft, uh, heeft opgewekt bij heel veel mensen. Die was woedend en die wilde bijna weer wat bommen gaan gooien, maar goed, hij heeft zich ingehouden. Vandaag is het het juiste lichaam van Shira Bibars wel overgedragen. En misschien hebben ze zich ook wel vergist. Maar maak, maak dat overdracht even normaal, jongens. Doe even op een normale manier ja. de overdracht van die lichaam. Het is geen feest, hè. Ze zijn dood, weet je wel. Ja. We hadden ja. niet goed in die kisten gekeken. Jezus, idioten. Maar goed, we wachten het af hoe dat verder gaat lopen. Want ja, we gaan bijna fase 2 in, in fase 2. Gaan we praten over wie gaat de leiding nemen? Ja, gaat Trump dat ook doen? Nou, dan weet ik niet, of het een badplaats wordt. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, Ik heb toch gekeken, ze zijn er aanbieding. Want in het begin moeten ze natuurlijk wel een beetje de prij prijzen laag doen, anders komt ja, niemand. Ja, ja, Ze moeten het via de vluchtmaatschappijen doen. Dan. Ja, Ze ja, dus kunnen aanbieden. Nou, we dan. maken er grap over met die ja. stenen hoe dat nu allemaal ja, gaat. Kan uh, weten. El elke leider die momenteel aan de macht komt of uh, iets, is, ja, iets zinnigs zou moeten doen, zegt onzin. Praat poep gewoon. Hier ja, in ja. Nederland hebben we ook nog een paar rondlopen. Dit is uh, te genoeg, gek geworden. Hè, genoeg. Ik ja. denk, jongens, gaan nou eens wat, echt wat doen. Ja, in plaats alleen maar elkaar vliegen af te willen vangen. Ja, en, als je iets... en elkaar op, op woorden. Ja, en als je niks zinnigs hebt gemeld, houd dan je mond. Ja. Beetje, je hoeft niet mee te doen. Dat, dat, dat is mijn onderwerp niet. Sorry. Ja. Op weg. Dat is een goed idee. Ja. Ja. Ja. Ik, zeg, ik denk dat we dit maar even in een brief naar Den Haag moeten doen. Ja, zeker. Ja, het heeft <laughs> natuurlijk af en toe gevroren. En dus dan denken ze in Friesland weer van nou, we kunnen weer schaatsen en zo. Maar er waren drie tieners die kwamen afgelopen woensdag vast te zitten op een eilandje in uh, de burgemeester boerema Park in Haren. Dat is daar ergens in uh, Groningen. Hè? Ja, ja. En, uh, maar uh, het dunne ijs, dat, uh, dat, ging dus, uh, dat hield er niet. Nee. En ze, konden dan net, uh, uh, ze zaten vlakbij zo'n klein eilandje... en dan zijn ze uiteindelijk uh, opgeklommen... om zichzelf in veiligheid te brengen. En de tieners waren helemaal nat en zo. En uh, opstanders hebben de hulpdiensten gebeld. Ja, die kunnen er ook niet even heen, hè. Je kan niet even met een boot naar het eiland varen... want dan ligt er weer sneeuw. Wat, een je helder, zeg. Maar ja, uiteindelijk met behulp van een surfplank... heeft het brandweer eerst erin geslaagd om het eiland te bereiken... Terwijl werden veilig naar de kade gebracht en ingepakt in warmtedekens. Ik denk, pak dan die helikopter dan, op dat moment. Ja, maak het, pak dan groot uit. Dit is echt houtje touwtje. Ja, weer. echt wel. Ja, ja, de helikopter was even weg. Ja, die had het, dat <laughs> werd even laat. En ik had zelf, als, als, weet niet hoor, ik weet je hoor, misschien ben ik dan een grote helm. Ik denk, nou, weet je wel, je wist op het eiland te komen. Die kan er zelf ook afkomen. Ja. Dan heb je maar een nat pak, maar gasten, kom op. Ja, je was toch al nat. Ja. ja. Dus ik bedoel, dan ga je, nee, dan word ik nat. in ik kan het niet Ik kan dit niet af. Nee. Ja. Held, hè? Met je stoer ja. doen, kijk. Je kan heel. kijk veel op het ijs komen? Nou, blijkbaar niet. Goed, zo voor deze wijze les weer. <middels> Ah, Leuke All You Want to Leave With You uh, van de nieuwe Circa Waves. En dat hoor je hier bij Toepak Leeftijd ook alleen maar grote hits. Zeker weten. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Nou, gast, hou je, hou je gezicht. Je hebt niks in Ik Zeg ook. Goed, is is Toepak Leeftijd Radio. Vandaag zijn we met z'n tweeën. En Marco schuift volgende week weer aan... En goed, is goed dat hij leest uh, twee weken voor altijd in. Dus altijd wel goed. Je bereidt zich echt goed voor, twee weken lang. <laughs> Zo moet je het ook weer doen. <laughs> dan ja. Ja, ja. Die, ja, Zeker. Nou, schokkend nieuws uit Showbiz-wereld. natuurlijk wereld, uh, Flinke Maastricht, de acteur Reinier, gaat stoppen. Hoewel hij ook heel veel... Uh, hij doet ook, nou, hij had net geen camerawerk, maar hij doet ook regie, geloof ik. Hè? Oh. Dus hij heeft zich een beetje misdragen. En ik denk ook wel dat hij een vrij directe gast is ook. Hè? Hij heeft zich misdragen. Ja, hij heeft zich misdragen. Maar dan kan er toch gewoon een andere Reinier in? Ja. Ja, het was, ja, maar goed, hij deed niet alleen maar gewoon even, uh, zeg maar, uh, hij was niet alleen de acteur. Hij, was ook, uh, hij deed ook ja, de regie aanwijzingen. Wel, ja, maar dat kan ook een ander dan, dan doen. Ja, natuurlijk kan hij, het wel, maar dan krijg je dus dan een hele andere flikken. Maar strich ja. krijg je dan natuurlijk. Nou ja, goed, dat is, uh, pas geleden zag ik hem nog ergens uh, in een programma. Ja, hij komt wel vrij direct rigoureus over. Dus misschien sommige mensen van, nou dat vind ik niet woke. Vind ik ga hem niet woke hoe je dat doet. Dus, nou, ik weet het niet ook veel, man wat in. Maar goed, voordat je zo'n gast helemaal roost en helemaal uh, afslag, denk ik, nou ja, misschien is het, was het ook nog, valt het ook allemaal weer mee. Waren we echt heel, hadden we hele lange tenen of zoiets. Ja. Kijk jij het vaak, Flikker Maastricht? Nee, nee, nee, ik weet het niet. Op houdt het me niet, uh, houdt het niet mijn aandacht gevangen. Ik nee, maar niet ook niet. Nee, nee, En dan, nee. dan hou ik toch wel weer toch meer van Engelse uh, misdaadseries en dat soort dingen. Ja, dus. zeker. Dan zit je meteen anderhalf uur aan die, aan die buis gekluisterd. Ja, ja <laughs> Met ja. Lewis of uh, uh, Moors. Ja, Moors, uh, ja. Ja. Ook die dame, uh, Vera. Ja, Vera. Man, mijn, mijn vrouw zit ook altijd wel vast aan Vera. Ja. En ik denk altijd aan het plaatje van uh, de Pink Floyd. Vera. Dus ik ja. word er nooit zo blij van. Maar goed, ja, dat nou, het het niet ja. Dus, uh, ja We zitten natuurlijk in, het, uh, in de wereld toch met het probleem met het verwerken van ons organisch afval. Ja. Maar uh, de wetenschappers hebben een oplossing ontdekt. De zwarte soldatenvlieg. Maar wacht, organische afval... Ik, ja, daar kan, daar kan om, je om het dag... te verwerken. Oké, okay, maar Het moet natuurlijk uh, allemaal uh, uh, gecompesteerd worden, toch? worden en alles. Ja, maar dit ja, is best. dus uh, deze vlieg. Ja. <coughs> de zwarte soldatenvlieg. Die larven die zijn alleseters En per dag eten ze dus gewoon echt uh, uh, vier keer hun lichaamsgewicht. En dat wordt dus allemaal mest. Zo! Ja. En uh, in de Verenigde Staten zien ze echt uh, de potentie van deze kleine afvalverwerkertjes... En uh, ze hebben al drie projecten gedaan. En die hebben de Chapul Farm in Oregon, die heeft uh, kweekfaciliteiten. Ja. Yeah. En uh, de, de planten die dus met die mest worden uh, bemest, die groeien sneller en zijn sterker. En de natuurlijke bemesting die put de bodem dus niet uit, zoals bij kunstmest vaak wel gebeurt. Okay. Dat dus, uh, is eigenlijk helemaal perfect. Wat een bizar beestje. Gewoon vier keer zijn eigen lichaamsgewicht. Ja, is, maar het zijn dus die larven, hè? dus die vliegt zelf niet. Nee, moet je je even voorstellen wat, wat, zeg maar. Ja, eh, dus als... dat jij zelf dus je hele gewicht. Een man van 75 kilo die moet dus 300, die veroorzaakt 300 kilo mest. Nou, dat vind ik toch knap. Ja, goed. Ja. <laughs> maar ja, de vooruitzichten zijn positief. De markt voor deze meststof groeit harder dan die voor insecten-eiwit. Daar ging tot nu toe dan uh, de meeste aandacht naar uit. Ja. En uh, de. de, de, de, de, de ja, het is veelbelovend. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is wel heel grappig. Hoor. Ja, Dat ik is heb een magisch uh, beestje. Ik, ik heb het uh, bericht heb ik op de Facebookpagina van uh, Toobak Leef gezien. Het is duidelijk je taak in je leven dan, hè? Als je zo'n larf bent. gewoon eten! Goh! Ja. Nou heerlijk toch? <laughs> Alleen maar eten en helemaal los gaan gewoon. Ja, want die krijgen ja, geen we... grens. Ja, ja. En alles komt er ook meteen weer uit. Ja, blijkbaar. Het is gewoon uh, een grote doorgang. Arr, arr, arr, en door en door eten. Nou goed, straks onder andere hebben we in de verjaardag iemand die echt heel lang is geworden: 2,72 meter, 72, Robert wow. Wedlow. En die foto's en die filmpjes van hem, dat is echt bizar op te zien. Nou goed, ik had het vorige week over Role Model. En Role Model is een uh, gast die was vroeger rapper. En die is nu zanger geworden. En die heet, uh, heeft het over Sally. I'm a Sally. Dive she don't dance, but she downs her drinks. Her to friends, she's a born again wild card. She was telling me wild things. Oh, she was telling me wild things. Liz down the street, past the 7-Eleven. Just close enough that I spent the night. She grabbed my hand at the intersection. I spill my guts at the red light Sally That feeling's coming around Please don't go falling in love Then disappear when I'm Voetbal ja, leeft alleen maar wilde muziek. Oh, dus zeker. Je haalt moet door elkaar. Nee, goed. Een beetje toegankelijke popmuziek van uh, deze Roll Model. Hij zag uh, Tucker Carrington Pittsbury. Hij was professioneel bekend uh, uh, als rolmodel, Model, maar ook eerder als voormalig rapper. Nou, ik ben er wel nieuwsgierig, nieuwsgierig wat voor rapmuziek hij maakte. Dit is een van zijn laatste platen. Hij, uh, in 2017 kwam hij met zijn debuut uit. Extended Play Arizona had hij onder, onder eigen beheer uitgebracht. En nu is hij bij uh, Interscope Records getekend. En uh, nou hoeft hij zich daar niet meer druk om te maken. Maar goed, dit is een van zijn laatste plaatjes. Is leuk om te weten. En uh, goed, hij wordt dit jaar 28, maar hij is nu nog 27. Oh gast. Ik had pas alleen nog een plaatje gemaakt. Dat is een heel boldadig plaatje. Dus ik hoop dat je wel 28 wordt. Want dan zit je bij de club. hè? En dat wil je niet natuurlijk. Pas nog gekeken bij de club van 27. Ook die Elephant Man zat ook bij de club van 27. Oh? Ja, dat wist ik helemaal niet. Hmm. Maar goed. Alleen bekende mensen zoals Janis Joplin natuurlijk. En, uh, jo uh, het, uh, Jim Morrison. En ook die van de Rolling Stones die zijn zwembad verdronken natuurlijk. Maar goed. Altijd wel, wel leuk om dat soort geschiedenis is, soms weer een beetje op te rakelen. Goed komt af en toe ook terug in het rijdenprogramma. Dus je hoeft niet veel voor te doen. Vertel, wat heb je, het, wat heb je zo uh, op je computer staan? Ja, ik heb wel van alles staan. Het, is, uh, het mag sowieso niet, maar, uh, maar om 173 kilometer per uur langs te rijden... langs het politiebureau is natuurlijk helemaal dom. Ja, niet dom. Dat slim. is dus gebeurd in, in Denver. Uh, ik wou zeggen Denver, maar Deventer. Ja. En mooi is dat? De agenten die, uh, waren echt stom verbaasd. En uh, de snelheid is een maximaal 50. En ze hebben kunnen achterhalen. Kon ze zelf ook wel lekker hard rijden. Ja, dat is heerlijk. Want die man had nog maar twee jaar rijbewijs. Hij mag nu waarschijnlijk nu weer inleveren. Ah, oh, wat een stukje. Daar zal de rechter een besluit over nemen. Ja, ja, ja, en, ja. Voorlopig uh, moet hij eerst naar voor de rechter komen. Ah, het is al best wel lastig, ik heb ik al eerder verteld. Ook, mijn zoon heeft ook best wel een wat snellere auto. Ja, ik denk al. Nu... En nou dan mag ik hem wegbrengen natuurlijk. En dan zie je op de snelweg, zie je de oude Nelen met die gasten achterin. Allemaal boldadig. En natuurlijk uh, leuke verhalen over uh, kippetjes, vrouwtjes en zo allemaal. En dan denk oh ja, dat deed ik vroeger ook wat leuk. En voordat je weet, ik, oh gasten, ik rijd toch een beetje te hard. Dat merk je gewoon niet met zo'n snelle wagen. Oh ja. ja. En moet je eigenlijk gewoon, moet je aan de binnenkant, moet je... Rung, rung horen. Oh ja dan, ja, dan blijf je natuurlijk. Dan blijf je een beetje rustiger. Ik ik ben ook heel benieuwd of, of er nou ooit iets gaat gebeuren... dat die auto's uh, dan misschien uh, beschermd worden tegen het hard rijden. Dat gewoon een Dat je gewoon uh, begrenzen komt. Dat, dat je kan tot 130 of zo, weet je wel. Ja, ja. Waarom niet? Ja, dat zou een beetje jammer zijn voor de politie. Maar ik snap wel ja, dat... bij die niet dan natuurlijk. Wat bedoel je? Oh, je ja, oh, bedoelt jammer voor de politie. Want ja, ik kan ze uh, Boetes meer uitschrijven. Ik kan geen boete meer uitschrijven. Nee, nee dan nee. moet er ergens van betaald worden. Want ja, de, die, bon, die bon die hij kreeg met zijn zoon was iets van bijna 400 euro. Ja, daar Er zitten er ook wel administratiekosten bij. Ja, dat is natuurlijk, ja, natuurlijk ja, logisch. Eh? Dat dus kom je niet uit ook. Dat snap ik allemaal wel. Maar goed, ja, ja hou je aan de. Jij mag natuurlijk altijd wel iets te hard rijden. Maar echt uh, meer dan 35, meer dan 50 en meer dan. Hoe hard reed deze gast? 137 kilometer waren die 170 of zo? Ja, die is. Uh, ja, als hij je gaat kan die zijn is gewoon helemaal wel op zijn buik schrijven. Goed, laatste plaatje voor 9 uur naar 9 uur geschiedenis. Ja, zeker 22 februari is er jarig en wat gebeurde er? ...zweefvolle muziek van The Manic Street Preachers. Ja, de zanger is destijds verdrokken. Waar is hij? Dat is nog steeds de vraag natuurlijk. Uh, uiteindelijk uh, is het goed opgevangen door deze zanger natuurlijk. En het nieuwe plaat heet People Runs Painting van Critical Thinking. Dat is de CD. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur hebben we geschiedenis. En wie is er onder andere allemaal jarig? Zo muziek. Zeker, daar straks er meer over. Want die had ook een hoop ellende doen met die, uh, met die Palestijnen tijdens haar... Uh,